Lottle Lewin met het NOS Journaal. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor een levensgevaarlijke ecstasy-pil. De pil met een veel te hoog gehalte van de stof PMMA is opgedoken bij een testlocatie ergens in het land. PMMA wordt door producenten gebruikt als er niet genoeg grondstoffen voor ecstasy zijn. De pillen kunnen volgens het Trimbos Instituut dodelijk zijn. Het gaat om een roze pil met aan beide zijden het logo van Superman. Het Trimbos Instituut is sneller met de waarschuwing gekomen dan normaal in verband met het grote dancefestival dat aan de gang is in Amsterdam. Rusland houdt de komende vier dagen in Oost-Aleppo iedere dag een gevechtspauze van 11 uur. Eerst zou dat 8 uur per dag zijn, maar volgens de VN is dat niet genoeg om hulpgoederen te brengen en de gewonden te evacueren. Sinds dinsdag zijn Rusland en Syrië tijdelijk gestopt met bombardementen op Oost-Aleppo. De HIV-preventiepil prep werkt volgens de GGD. Aan een proef met de pil deden bijna 400 homoseksuele mannen mee. Zij slikten een jaar lang de pil die een HIV-infectie moet voorkomen. Slechts twee van de mannen liepen in die tijd een infectie op. Volgens de GGD is met de proef de effectiviteit van het middel bewezen. Het Europees aan zijn grenschap keurde het middel in augustus al goed. En het verbod op stierenvechten in Catalonië is opgeheven. Volgens het constitutioneel hof is het ingevoerde verbod niet in overeenstemming met de Spaanse wet. In 2012 trad het verbod op, in, uh, op het stierenvechten in werking na een burgerinitiatief waarbij honderdduizenden handtekeningen werden verzameld. Maar volgens de rechter valt de eeuwenoude traditie onder het Spaanse cultureel erfgoed en had Catalonië het verbod nooit mogen invoeren. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af tot 7 graden en ontstaat er mist die morgenochtend kan blijven hangen. De dag begint droog met af en toe zon. Smiddags vallen er weer buien bij maximaal 14 graden. Dit was het. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is tennis mooi van de ANWB. In de randstad staan nog 20 files. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Geldermalsen vijf kilometer en twintig minuten extra. Een half uur vertraging op de A6 van Lelystad naar Muiden. Daar staat voor het Knobbert Muidenberg vijf kilometer door een ongeluk en spoedreparaties. In ieder geval is de linker rijstrook dicht. Je kan het beste omrijden via de A27. Op de A27, maar dan vanuit Utrecht naar Breda, staat voor de brug bij Gorkum. 5 kilometer door die controles. De vertraging is zo'n 20 minuten. De N201, de weg van Hilversum naar Hoofddorp. Daar is de weg dicht bij Uithoren vanwege een ongeluk. Tot zover de verkeers. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven, lekker?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 Ben je twee duur voor CFM jongens, Antwoord, we hebben inmiddels een verzoekje binnen, en dat is Kind van Steffert. Ja, speciaal. Uh, dat is uh, speciaal voor Roy, want die heeft hem aangevraagd. Dus kind en Steffert. Steffert, Steffert. Waarom doe ik dom? Dom, dom. Dit is mijn leven, mijn lieve. Dus vraag me niet waarom. Ik ben een kind in mijn hoofd. Waarom is je tegen mij? Mijn leven is helemaal van mij. Waarom zeg je wat ik moet doen? Je klinkt als mijn vader. Ik ben een eigenwijs persoon. Wat ik wil, pit slapen Ben een volwassen man op mijn grijn Laat mij kinderachtig zijn Heb ik stress geen negen, dat Maar dan fuck jouw mentaliteit Je ziet mij lachen en geen fouten breek Ben serieus op de pepertjes Ben ik strak alsof ik zit op de XTC En geen fuck, geeft deze face You know, ik en dat bedoel je Een klootzak zonder gevoelens Ben nog wild en woelig Mag alles en zal niks moeilijk. Ik ben een kind in mijn hoofd. Ik ben een kind in mijn hoofd. Een kind in mijn hoofd. Ik ben een kind in mijn hoofd. Ik groei nooit meer op. Nog was ik anders, maar nu ben ik raar. Niet een man meer die je verwacht. Jouw hart wat je zomaar gaf. Aan een guy die altijd op trap. Altijd bitches, altijd in de klap. Altijd kop en shit is fucked up. Schat, het houdt maar niet op. En ik weet dat als ik niet verander, dat jij ook niet verander. Dat ligt mij. En ik wil je niet zien, zie met een ander. Ik zweer, ik verander, maar tot... Je hoeft me niks te zeggen Je hoeft me niks uit te leggen Ik weet ik ben een klootzak Misschien blijf ik dat forever Hoe waarom doe ik dom, dom, dom Dit is mijn leven, mijn lieve, Dus vraag me niet waarom Ik ben een kind. Goeie, met meer three Dat mag ik nu officieel zeggen. De nummer 1 DJ van de wereld. En dan heb ik het niet over baby Rexa. Dan heb ik het natuurlijk over Martijn Gerritsen. Oftewel Martin Garrix. Garrix. Hij is gisteren uitgeroepen toch? Ja, tot nummer 1. Nee. Uh, om precies te zijn, 21 uur geleden. Was ik net uur 21 geleden. uur geleden. Zo. Ja, hij doet het goed, hoor. Zeker weten. Dit is ook weer zo'n hit geworden. Ja. Oh, dat is de verkeerde. She's like me. Oh, nee. Oh, oh, nee. oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ja, die moet ik hebben. Ja. Goed. Even bijkomen, hoor. Rond, uh, Nou, ik ben helemaal de kluts. weer kwijt, hoor. Helemaal van het padje af. Goed. Helemaal van het padje af. Om uh, kort over zeven, dus het evenement in Zandvoort... Voor de jeugd eigenlijk. Uh, er is maar één evenement... wat eigenlijk deze week uh, zich afspeelt. Dat is een echte drijf-in bioscoop... op het circuitpark Zandvoort. Een van de hoogtepunten in Zandvoort. en wel heel bijzondere ervaring. Ja. Want wanneer kun je nu... op het terrein van het circuit... Van, vanuit jouw auto... genieten van een topfilm? Op ja. 22 oktober... dus dat is uh, aankomende zaterdag volgens mij... Uh, worden uh, twee films getoond... De vroege voorstelling voor het hele gezin begint om uh, kwart voor zeven. Je mag er uiterlijk om half zeven zijn, want anders ben je echt gewoon te laat. Dan kom je er niet in. De late voorstelling begint rond half tien. En uh, tot 9 september konden geïnteresseerden op de website www.sandvoortgoodswild.com en op de Facebook zelf kiezen welke film zij wilden uh, zien. Voor de vroege voorstelling is er gekozen voor Sutropolis... En voor de late voorstelling, de Jungle Book. Voor 20 euro per personenauto kun je wel het in bioscoop bezoeken. En kaarten zijn uh, verkrijgbaar bij VVV Zandvoort. Ja, we gaan nu nog even een uh, liedje draaien. Dat is uh, Messing Around van Pitbull. <laughs> en dan ben ik om half acht weer terug. Of nee, joh, een van de twee, dat weet ik nog niet. Ja, kan alle twee. Kan alle twee. Met de top 5 films. Talk to me. I heard it from a friend who. Heard it from a friend who. Heard it from another you been messing around. I'm hoping that your friend's here. Told you about me too. Cause I'm gonna tell you straight up. I've been messing around. I've been messing around. Say look, you got my mm, like that. I like the that. way you whisper in my ear. How you want it, when you want it, girl? I like that. Yeah. Let's go, baby. Let's ride. Let's not talk about it. Let's do it. How you want it, English or Spanish? Yeah. Both of them I'm fluent. We can get freaky in the morning or in the afternoon. We go all night. Long, baby, it's all up to you. you. Can get sexy If you want to. Hey, you can From a friend I Heard it from a friend Let's Break it down right quick. Hey. I'm ready, girl. Are you ready? I'm ready, girl. Are you ready? I'm ready, Are you ready? I'm ready, Are you ready? I'm ready, girl. Are you ready? The way you talk dirty, yeah, I like that. Like The way you bring other girls, yeah, I like that. Like The way you ride them heels, yeah, I like that. I like that. No bone up in that skirt, ooh, I like that. I like that. And you can get crazy, yeah, that's cool. Still get loose, yeah, that's cool. Still got some motor, yeah, that's cool. I love to do to you You can get sexy if you want to And you can bring your girls if you want to And we can hit the crib if you want to And we can mess around if you want to, you want to. I heard it from a friend Ooh. Heard it from a friend I've been messing around, I've been, I've been, I've messing around, I've been, I've been, I've messing around, I've been, yeah, I've been messing around. Let's break it down right quick. <laughs> I'm ready. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over lies. Sing me all the other songs you love. De Sheep samen met Niamh en brief. Het is inmiddels alweer uh, half acht geworden. Tijd voor de top vijf films. Ja, ja, en ja, deze ja. worden gepresenteerd door Michael. Ha. Ja. Dat da, da. <laughs> is wel een heerlijk nummer. Zeker, zeker. Nou, waar blijft dat, leke, uh, dat Muziek, leuke dunkel? Muziekje, ja. We ja. moeten dat knopje vinden. Oh. Ja, dat is het muziek, ja. Oh, hij kent het muziekje nou al. Ja, joh. Goed. Nou, we gaan beginnen. Op 5. Richard Jones, baby. Hij is voor 12 jaar en ouder en is één plaats gezakt. Nummer 4. Ja, nummer 4. Jack Bridge, Never Go Back. 12 jaar en ouder, nieuw in de top 5. Heb je van die film gehoord? Nee. Jij? ja wel van Britney Jones baby maar niet van deze nee nee van Jack Reese. en Never Go Back ik weet wel dat ergens op een boorplatform is maar goed we gaan verder goed op nummer drie trolls zes jaar ouder één plek gezakt nummer twee Inferno twaalf jaar ouder en één plek gezakt nummer één dan komen we nummer één week Fantastic Beats and Where to Find Them. Wat zei je nou? Ik zat er doorheen te schreeuwen. Maar waarom schreeuwen we er dan ook doorheen? Ja, omdat het muziekje nog niet klaar was. Oh, fantastic Beats and Where to Find Them. 9 jaar ouder en ouder. En een nieuw uh, in de top vijf. En, en? Echt echt de snelle stijger. En? en? Nee, het is de snelste stijger. Nou en, het is de snelle stijger. Dit is Stromae. Papa Ute. Papa Ute.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 Blijf toch een lekker nummer, dit. Papa, ooté. Ja, we gaan... Uh, nou ja, ik wil eigenlijk zeggen iets speciaals, maar dat is volgens mij niet. Nou, nou, nou. Ja, ik ga namelijk mijn eigen mix draaien. Mijn eigen hartstijl remix. En wil je nou op de hoogte blijven van die mixen die ik zelf maak? Ga dan even naar mijn Facebookpagina. Facebook.com slash DJ Atomski. Atom Tom, -tom Of CFM Jong natuurlijk. Nou, dat gaat hij. Moet hij hem eerst even op nog starten. En dat duurt altijd even. Oh. <laughs> ja dat krijgen oh oh oh oh oh we we oh oh oh oh oh oh oh oh Hakken, oh Hakken. Hakken. oh en, uh, en lekker hakken. Hakken? Hakken. oh Hakken. hakken. hakken. <laughs> fresh new talent doing some things that i know you haven't heard before but that you're gonna love hearing Feel He goes Yo a medio también La gente bailando y tú bla bla bla que se hasta cayó que qué basta ya despiste de muchacho llegó el tacatác taca, que a todos les gusta ay mamá te veo hasta acá bien sofocado escribiendo cositas desesperado invente una cosa nueva alabao I got that Ik ben Candela, man sabes que Ik ben de de man die je wil. Ik ben Ik ben de man Ik ben de man die de man die je wil. de man die gusta ti Mami. Takta. bro. tak takta. Ja, wij gaan nou vast afscheid nemen. Ja, ja. Ja, jij bent de volgende week niet. Nee. Ik wel. Ik ja. wel, als het goed is, hoop ik. Goed, wij gaan uh, afsluiten. En dan zie ik jullie volgende week weer. En, uh, Nigel, bedankt. Ja. En we gaan eruit met trumpets. Ja. Oh, oh lekker doen. Sjak Noël. En to the floor, girl, gimme de gimme de. Ben Nova, girl, and gimme de gimme de. Sweet, down to the ground, seismic activity. Spin, bro, my girl, and gimme de gimme de. Top wine, girl, and gimme de gimme de. Body look fine, girl. Lo booyah it, your Come on, lo booyah spinning it, rotate your Come on, lo booyah spinning it. Make the trumpets blow.